Andulja, over de Hoi hoi hoi, hoi hoi, hoi hoi, hoi hoi, hoi hoi, hoi hoi, hoi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 Die Hamayanen können erst dann heiraten, wenn sie in einer Zeremonie für volljährig erklärt worden sind. Der sogenannten Ukuri. Diese besteht aus verschiedenen genau festgelegten Ritualen, die mehrere Wochen andauern. An ihnen nehmen die wichtigsten Verwandten des Angriffes teil. Einige stimmen bei ihrer Ankunft Lobengesänge -Lob auf ihn an. me een waar genoegen twee soorten stappen bij mezelf te kunnen ontwaren, een vrouwelijke en een mannelijke. De mannelijke op de trap, traag maar zeker, vrij, eenzaam, gedreven, bedwongen energie, gelaten en weemoedig naar omstandigheden die er nooit zijn wanneer ze moeten. De vrouwelijke, op dunne hakken, spoeden zich over droge straatplaveien, terwijl ze een aangenaam hortend, uitdagend soort instabiliteit ten gehoor brengen. Alsof de hiel aan de straten blijft haperen, waarna de andere voet direct hetzelfde gaat doen, of er nooit gevallen wordt. De hapering is namelijk vormelijk en seksueel geladen. De stijl, de wensen en de verwachtingen manifesteren zich in een tussenstap die kort en afgemeten de straten vrijpostig overmeestert, die van God nog gebod weet, niet te temmen is en de goede dosering tussen geven en nemen nooit zal vinden. Dit is voor rekening van de beste kameraad, de spitsbroeder, de ontembare. Tot zover de kleine inleiding over de driespalt in mijn leven. De filosofische opschuiving die zich regelmatig voordoet, verbindt uitzonderlijke ernst via concentratie met intellectuele kracht. Ik ben zowel het altaar, de invocator als alle deelnemers tezamen. Ik scheid het recht, zoals ik het terrein doe aangroeien en zoals ik achteraf steeds alles klasseer. Onoverzichtelijke klassementen. Wat erin gaat, komt er nooit meer uit. Een opbergsysteem dat me tegen mezelf beschermt. Ik volg hierbij de voorschriften van implementatie. Ik ontspan mij en ik vergelijk alle denkbare methodes van ontspanning. Nee, als u mij per se wilt bezoeken, moet u zich steeds door een gat wringen, waarbij u steeds het risico loopt vast te blijven zitten. Boven is het soms licht en als er licht is, is er te veel licht en is de kamer klein, de kamer waar u dan doorgaat, nog kleiner om op een ontzaglijk arduinen terras terecht te komen. Dit terras is nat van de regen, grijs, op een zachte novemberdag tegen zes uur s'avonds. Een groot zwemdok 10 op 20 meter groen en vol bladeren en een trap naar beneden waar het verkeer oorverdovend raast. Ofwel neemt u de trap langs een reeks zalen en gangen en hoge glazen deuren om bij een trap te belanden die op een overloop eindigt met een deur waarachter een stijl ronde trap met hoge muren, toch slechts 50 centimeter breed, waarboven mijn appartement nog niet ingeleefd, maar vol verrassingen zoals aangenaam achtergelaten elektrische apparaten en nieuw gemaakte rangeerkasten en gij vraagt me in de winkel van uw ouders of ik nog interesse heb voor de tuin waarop ik niet antwoord. Boven bij de duiven vraagt je mij of ik achter het huis in de duinen waar het naar urine ruikt op het natte zand wil gaan liggen. Het is er plezant en ik leg eindelijk geborgen en met rust gelaten mijn hoofd in uw hals, waarna je me vraagt of ik getrouwd bent. ben. Ik aarzel, want u bent getrouwd, nietwaar? Niet hij, nog zij. Ja. Is dat ook een systeem? Ja, dat is um, een, um, dus een titel die ik aan een... Uh, die ik in dit boek gegeven heb aan um, een tentoonstelling. Een systeem die ik aan een tentoonstelling heb gegeven uh, en die tentoonstelling heette Industriële Typen. En uh, ik heb die naam gekozen, um, eigenlijk om een parallel te maken aan het psychologische type van jong. En um, het psychologische type van jong, zoals je waarschijnlijk wel weet, dat is een onderverdeling uh, van de karaktertekenen uh, karakter van de verschillende soorten mensen die de aardbol uh, bevolken. En um, ik heb. Uh, industriële type gekozen omdat het uh, dat was in 83, 82, 83 dat ik eraan gewerkt heb, um, of misschien een ietsje vroeger, ik weet het niet meer, ja, ik weet het niet meer echt, juist, maar in ieder geval, um, dat was in een periode dat, um, ja, met industriële muziek en um, uh, dat er toch een heel grote bewustwording was over um, populaire cultuur, van de populaire cultuur en um, ook dus de, machten die, de machten, vooral de negatieve machten en krachten die hier in de samenleving aanwezig waren. En ik, heb, um, ik zal de toelichting lezen die ik eigenlijk bij die, deze onderverdeling, bij de voorbeelden in mijn boek Paradogma gemaakt heb. Dat is dus, deze onderverdeling is het gevolg van een reis die ik ondernam doorheen mijn troebele binnenste en dat wat ik van anderen vermoed. Ik onderzoek de bewegingen van de menselijke drijfveren die tot alle handelingen leiden die niet met voortplanten en stand houden van de menselijke soort te maken hebben. Deze drijfveren houden telkens een uitgangspunt, een uitwerking en een conclusie in. Als ook het feit dat in de uitwerking der dingen steeds de som van het uitgangspunt, het uitgangspunt plus de conclusie en de uitwerking zelf begrepen zijn. Het is zo dat ik eigenlijk eerst een, een dertigtal beelden heb gemaakt, dus naar aanleiding van um, fragmenten uit tijdschriften uh, van het begin van deze eeuw tot nu. En, um, dat ik die dan een bepaalde, een bepaalde selectie heb gemaakt uit die beelden, dus eigenlijk schilderijen zal ik maar zeggen, wat dan een mensen schilderijen noemt, en die heb ik dan titels gegeven. En die titels heb ik, daar heb ik dan een onderverdeling mee gemaakt. En die onderverdeling heb ik dus in mijn omgeving gezocht. Omdat het eigenlijk voor mij niet zo erg vanzelfsprekend is, alleen toch zeker niet op dat moment, om dus een heel... Um, een hele goede toegang te vinden naar de rest, rondom mij en het is zo dat bijvoorbeeld voor een kunstwerk te kunnen begrijpen dat er een soort, um, er moet een syste systeem of een structuur aanwezig zijn die ergens met die van een buitenstaander of toch zeker van de maatschappij die, die ons omringt, um, allee, die moeten in elkaar intunen. Mm -hmm. en, um, het is erom dat ik dus eigenlijk heel bewust een onderverdeling heb gezocht in de buitenwereld en daar mijn dingen in gepast. Dus dat is eigenlijk een hal plastisch gebeurd. Um, het uitgangspunt um dat ik hier dus vastgelegd heb, dat luidt als het volgend, als volgt. Laten wij het dagelijks leven in drie verdelen. Als eerste blok is er het kwade, wat zoveel betekent als het werkwoord staan. Het tweede blok is de moraal, of zitten. En het derde blok is sentimentaliteit in verband te brengen met liegen. Het, ja, het is nu zo dat ik... Um, ik ben dus eigenlijk geobsedeerd door reeksen en systemen en ik schrijf die dus ook, ook op. En dus bijvoorbeeld, um, ik ben dus ook heel erg bezig met numerologie, dus met nummers. Het feit dat bepaalde opsommingen drie met drie zijn, of vier, vijf, en die catalogeer ik dus ook, zie je, dus bijvoorbeeld je hebt staan, zitten en liggen. Dat zijn dus drie, wat, laten we zeggen, standaard, uh, standaard uh, gedragingen van het lichaam. En dan heb je dus um, in de moraal, het kwade, uh, je hebt dan de moraal zelf en de sentimentaliteit, wat altijd een, altijd een heel dubieus iets is geweest. En die drie dingen heb ik dan met elkaar in verbinding gebracht. Um, daar heb ik dan daar tegenover heb ik het koppel man-vrouw aangekoppeld. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal ingewikkeld. Maar je moet het maar gewoon nemen zoals, zoals ik het. Want het koppel is natuurlijk altijd ook iets dat eigenlijk meestal eindigt in een drie. Dus man-vrouw, man-man en vrouw-vrouw, dat heb ik dus als dat koppel gezien, die koppels gezien. Dus, um, ik heb het koppel hier in de uitgangspunt dus bekeken als um, eigenlijk een kracht die werkt als een hypnose en die de beweging van de werelden bepaalt, um, in overlevingstermen gesproken uh, betekent de koppel zowel de dood, de gewoonte als de richting en dus concreet dus we hebben dan dat, ten eerste het kwade, het tweede de moraal en het derde de sentimentaliteit dus ten eerste het kwade of het staan of de verticale beweging hier heb ik het uitgangspunt van genomen het uitgangspunt is de drift dit zijn eigenlijk allemaal opzommingen van drie die ik echt terug eigenlijk in hun verband heb gebracht. Want het is dus wel zo dat wij natuurlijk heel veel van die van begrippen, als we een begrip verstaan, dat we eigenlijk een begrip uh, verstaan in de omgeving van een min en een plus, zie je? En uh, dat was eigenlijk wel mijn uitgangspunt van heel dat ding. De, en wat ik hier doe is eigenlijk die dingen terug blootleggen. Dus uh, een omgekeerde... Omgekeerde beweging gemaakt. Waarom uh, associeer je het uh, staan met de drift? Omdat uh, ja, staan he, is eigenlijk een uh, overwinning van de zwarte kracht. Normaal, dat, is dat heeft iets met een soort drift te maken om je vlugger voor te bewegen. Energie en vitaliteit. Ja, en dus eigenlijk een, ja, een eerste overwinning van een kracht dat een kind ook heeft, he, een, anders is het een plat kind, slaapt, he, licht, is, is, um, niet, heeft niet heel, heel veel controle over zijn omgeving. En dus wanneer het drift, ja, dus drift van de mens, het rechtstaan, het uh, echt tot leven komen, zoals ook bij dieren, he, dus het rechtstaan, die, die, bij dieren gebeurt dat veel vlugger. Ja, vanuit menselijk oog gezien is dat inderdaad het begin van een drift. En laat ons dan ook maar zeggen. Ja, ik ben natuurlijk katholiek opgevoed. Hè. Dus het kwade, het, het, het, de, de opstanding. Dus het, um, het, het zelf in het handen nemen van het leven. Heeft, kan een negatieve connotatie hebben. En dus de uitwerking van dat kwade gebeurt dus in een roes. En dus zoals ik erjuist heb gezegd, is het, het midden van de, twee, van de drie, dus nummer twee, is ook elke keer opgesplitst in drie hier. Hè. En dus uh, die roes uh, heb ik dan opgesplitst in ten eerste wij willen macht, ten tweede wij willen weten en ten derde wij willen aanhangers. Dat zijn de drie elementen voor mij van de roes. Allee, dat is nu ook wel... Dat zijn ook drie elementen die komen uit een satanische rite. Um, van trouwens, wordt dat um, Are We Not Men, We Are uh, divo'. die hebben dat daar ook van, dat is van een dierdrama. Dus dat is, ook de, dat is eigenlijk wel een, een satanische rite. dat is eigenlijk een omkering van de dingen, hè? en um, dat is een rite waarbij dat de mensen terug op handen en voeten rondlopen. Dus are we not men? Uh, ja, dat heeft daarmee te maken. En dus, ja, zeg het maar, ja, ja. maar. Dus jij koppelt macht en politiek wel degelijk aan de roes? Ja, zeker en vast. Dus ja, een aspiratie naar roes, die is natuurlijk niet gegarandeerd. Maar ja, natuurlijk. Ja, een roes, ik denk dat dat nogal voor de hand liggend is, mm -hmm. niet? En dan dus de conclusie van dit, dus is de droom. Dus een, ja, ik denk dat dat ook tamelijk evident is, dat er eerst een droom moet aanwezig zijn, zijn alvorens dat die andere dingen aan de oppervlakte komen. Dat moet droom geen bewuste droom zijn, dat kan ook, dus ook een onbewuste, ook, dat kan ook een collectieve droom zijn. Hè. Dan gaan we naar de moraal, dat is dus nummer twee. Dus zitten of de schaambeweging is meer een contemplatieve houding. Nee, dus uh, dat spreekt ook voor zichzelf. En dat uitgangspunt van de moraal is wel lust. Uh, ja, ik denk, uh, moet ik dat ook uitleggen? Nou, ik vraag me even af, bedoel je dan uh, dat uh, er iets uh, al gebeurd is? Iets voltooid is? Ik denk het wel, is. ja, dat, uh, dat er inderdaad, dat, dat je iets meegemaakt hebt, dat je weet dat je nog iets kunt meemaken. Maar dat je dan wel voor een tweede keer, dan heb je er al een bepaald zicht op gekregen, een bepaald, dan kun je er al een, een systeem beginnen in te vermoeden of zo? Snap je? Uh, ik denk inderdaad, wellust, ik kan moeilijk van wellust spreken van een onwetende. een dan weten ze, kan geen, geen wellust. Um, en ik denk ook inderdaad een, een bepaalde connectie tot, tot ten opzichte van andere mensen. Dat is, uh, ik denk niet dat wellust ge, ge, gekoppeld wordt alleen aan, aan zelfbevrediging. Heeft dat met wellust te maken? Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Um, allee, ik denk dat niet. En dus de uitwerking is verachting. En die verachting is dus opgedeeld in drie dingen. Ten eerste grote kracht, ten tweede uitdaging en ten derde vruchtbaar. En de conclusie, conclusie daarvan is dus de ziel. Dus het feit dat uh, de, het begrip ziel bestaat. Dat is de conclusie daarvan. Of misschien, dat kan natuurlijk ook wel zijn dat het de oorsprong is, dat het feit is dat we een ziel hebben dat... We tot het concept van moraal in staat zijn. Ja, dat is de vraag of er nou uh, eerst een droom was en daarna het bewustzijn, of eerst ja. het bewustzijn en daarna de droom. Is dat eerst de dag en daarna de nacht? Of mm -hmm. uh, eerst de nacht en daarna de dag? Ja, dat, maar, ja waarschijnlijk is dat uh, allemaal samen aan de oppervlakte gekomen, ik weet het niet. In ieder geval, uh, het derde is dus de sentimentaliteit. en die is dus liggen of de horizontale beweging, dat ik eigenlijk wel het is een passief iets, sentimenteel. Dat is eigenlijk het laten we gaan. En het uitgangspunt is het familieembargo. Dus eigenlijk, um, laat ons maar zeggen, de, dus de omgeving die de mensen er bijna toe verplicht om een familie te stichten. En dus ook de familie die je achter je hebt, of een familie in de, in de toekomst. Dat is eigenlijk iets heel concreet. En de uitwerking is dus een structuur der, der systemen. Uh, die ik dan onderverdeel in ten eerste beweging, ten tweede houding en ten derde richting en de conclusie is identiteit. En ik denk, ja, dat, dus dat derde heeft eigenlijk veel te maken met hoe dat de maatschappij is opgebouwd en hoe zij functioneert en hoe, hoe wij verondersteld worden daarin te functioneren en waar het geen ontkomen aan is. Ofwel ben je dus je leven lang een desperado, ofwel moet je vroeg of laat uh, op de een of andere manier je eigen eraan aanpassen. Of toch een systeem zoeken dat ergens daar uh, binnen ligt. Je kunt uh, de identiteit uitleggen. als zodanig dus niet uh, ontkomen? Nee, dat denk ik niet. Je kunt niet zonder een identiteit leven. En die identiteit die komt er maar, maar door andere mensen, denk ik. Want ik denk dat als je jezelf identiteit geeft, dat je je ziet door de blik van anderen. Want van het moment dat je eigenlijk over een ik spreekt of een identiteit, zijn er anderen, komen er anderen bij te pas. Want ik denk, als je alleen op de wereld zijn dat je niet over ik zou spreken, dan zou je je identificeren met alles. Dan zou je denken dat je alles bent, wat, je, wat rond je is. Dus, uh, ik heb hier dus een nota bijgeschreven. Um, drie parallelen. Drie parallellen te gebruiken bij al deze opschudding, ten eerste agressiviteit door strakheid, ten tweede buigzaamheid door tolerantie en ten derde kracht door bodemloosheid. Dat zijn dus eigenlijk drie wijze raden die ik mezelf of anderen geef om de on, onontkoombaarheid van dus die, al die typen uh, ja, te, te overleven, zal ik maar zeggen, of ermee te leren leven. Es gibt einen Tag, während der Ufulier an dem die Wikelie überschwungen werden. Es ist auch der Tag, an dem die weiblichen Verwandten des Anwalters versuchen zu geltend versuchen, zur Geltung zu können. Die Peitscher werden Mars genannt und sind erst vor kurzer Zeit bei ihrer eigenen Zeremonie volljährig geworden. Ein Mädchen darf nur von einem Mann dessen eins mit der Falsche geschlagen werden, in den es Nein heiraten wird, in den es Nein heiraten muss. Hier heb je een uh, monsterboekje van tapijten, Het ja. ziet er eigenlijk heel oud uit hè? Ja, ik heb het al tien jaar, dat is ook een systeem dat ik al, al tien jaar uh, bijhoud, een, een aantal van die dingen, om te klasseren. Om, ik, ik wist dat ik vroeger dat ging gebruiken om dingen in te klasseren en ik heb ook al heel lang een hele grote verzameling van um, Blote vrouwenboeken, zal ik maar zeggen. Um, dus ja, er zijn er zeker van 60 of 70 jaar oud. In meer recente. Nee. En um, ik. Hier uh, eigenlijk alleen maar jaren 50 en 60 ja. vrouwen. Oh, nee, er zijn ook jaren 70 buizen. Maar uh, die zijn duurder zie je. Nee, is dus duurder. Plus dat eigenlijk die te veel met. Uh, uh, dat is te veel porno ofzo? Ja, er is iets, dat, dat is, trouwens het is ook moeilijker van er afstand van te nemen om de stilering te zien ervan, omdat dat nog te veel mee, met het leven van alle dag te maken heeft. Um, misschien dat ik binnen 10 jaar ik die wel kan gebruiken, maar nu kan ik die nog niet gebruiken. Is nog te veel, uh, die connotaties zijn nog te veel aanwezig en nu kun je dat echt los van, los van de rest zien. Ja, je bent die foto's alleen... aan het analyseren. Ja, en ik, ik kan nu eigenlijk alleen de poses, hey, je hebt een beetje een overzicht wat er in die jaren gebeurd is, en um, je kunt het er eigenlijk los van zien. Die, die poses die die vrouwen aannemen, de, ook de locaties, de manier waarop dat ze in de lens kijken, wat ze tonen en wat ze niet tonen. Um, kijk je naar hun handen? Of? Ja, ik kijk naar hun handen, naar hun gezichten, de manier waarop die borsten in beeld worden gebracht, de, de, ja, ook de, de, de lens, de camerastand. Ook bijvoorbeeld um, een bepaald uh, soort camerastand tussen de benen en zo. En, ja, de accessoires, alles eigenlijk. Maar dat, ik, ik bekijk dus al die elementen apart. En daarvoor ben ik nu met die, met, met die systemen hier begonnen. Um, het is wel zo dat die. Dat zijn dus uh, stalen boeken. En. Ik heb dus langs de andere kant de boeken die mij altijd enorm uh, bijgebleven zijn en die ik eigenlijk regelmatig gebruik voor mijn werk. En um, die, heb ik dus, die twee dingen heb ik dus aan elkaar, in, elkaar mee in verband gebracht. Dus het, de eerste stalen boek die ik nu gemaakt heb is de Concept of Anxiety van Kierkegaard. Ik heb dus de korte inhoud genomen van het boek. Omdat ik ook zo'n boek, zo boeken ook eigenlijk op die manier lees, hier, hè. ik ga naar de korte inhoud en dan de... de Um, de LMA, dus de woorden die mij interesseren, op een bepaald moment, daar lees ik dan van wat er in staat. En als, als ik dan alles gelezen heb, dan kan het, kan het wel zijn dat ik eigenlijk het boek heel met de logica in al lees. Maar mm -hmm. in ieder geval... Jij je er woorden die... uit? Of? Nee, ik haal er woorden niet uit, maar dan kijk ik wel, wel, wel die, welke begrippen dat op welke bladzijde uh, behandeld worden. Zie je? Ja, en, um, dus bijvoorbeeld hier in dit boek heb ik alleen de letter A genomen. En dan heb je eerst absoluut, dan abstract, dan absurd, action, actuality, Adam, affect, age, alteration, ambiguity, angels, animal, annihilatio, aan zich. Anxiety art. Dit is een ander boek, hè? Ja, dat is een ander boek. Het is trouwens een stalenboek voor uh, de bekleding van meubels. Want uh, dat deken ik zelf dus ook voor veel voor het moment: uh, dus interieurs en meubels en zo. En um, uh, dat is een boek dat eigenlijk gaat over het creatief gebruiken van de droom, in uh, dagelijks leven. En uh, daar heb ik dus ook een aantal. Hier heb ik wel een aantal begrippen uit het boek chronologisch gebruikt, ook weer al met van die vrouwen eraan um, toegepast. Het eerste reeks van vrouwen hebben, is het gezicht dus weggesneden. En um, het eerste is dus ingeslapen droom. Dan is dus een ontwakte droom. Is, uh, die, het volgende is hier ontwikkel uw capaciteiten. En het vierde is. Gewoon capaciteiten van concentratie. Ja, normaal is het in het Frans is dat ik uh, een rare woord gebruik. En uh, nog het volgende is de aangepaste oefeningen. Het innerlijke oog. Het ontwaken van de creatieve verbeelding. Voeding voor de verbeelding. Bewuste duik in de droom. Begeleiding van het mentale. Zonder benodigdheden. En we zien dan elke keer een vrouw. Hè, een vrouw, die, ja, een liggen, zonder benodigdheden. Die dan in een bepaalde pose ligt ja. of staat. Ja. Dat heb je op dat uh, tapijt geschilderd. Ja, ja um, het is geen beeldverhaal, hè? Nee. Maar. Um, nee, het is weer een uh, poging tot systematisering. Tot systematisering van dus uh, de. Ja, de. De poses. Het is nu wel zo dat ik mij wel telkens beperk. Dat ik niet eender welk boek neem. Dus uh, ik.. ik uh, ik neem dan nou wel een boek dat ik vind waar ik van vind dat het concept uh, iets met mijn eigen concept te maken heeft want elk, van die boeken die zijn al die boekjes die zijn allee, dat zie je dus als je er dus heel veel gezien hebt die zijn altijd volgens een bepaald concept gemaakt want het is dus heel raar dat uh, dat heb ik al ontdekt dat dus in uh, van die boekjes uh, dat er foto's dus terugkomen na een tiental jaren dat ze die hergebruiken maar in een andere context en die dat zie je dus niet hè allee. Ik zie dat dus, maar, maar omdat ik die allemaal gezien heb, maar normaal gesproken, er zijn dus dingen die actueel blijven en die demoderen. Um, en ze worden eigenlijk altijd wel vanuit een bepaalde systematiek gemaakt, een bepaalde oriëntatie. Bijvoorbeeld um, een heel boekje waar de vrouwen u, u aankijken, of een heel boekje waar de vrouwen van het beeld wegkijken, of uh, waar dat ze allemaal een accessoire vast hebben, of dat ze juist niks aan hebben. Allee ja, die is uh, heel eigenaardig eigenlijk. De Mars legen in dat klinisch de Namensland en die ze spucken op het mitteleile Gale-Glas en werfen het om deutlich te maken, dat de ust junge seinen Kindernamen namen legt en den Namen ihres namen deres namen, das in de reihe der Kühe, die er überströmt, an erster Stelle steht. komt de drang vandaan bij jou om te systematiseren? Wanneer is dat begonnen? Um, ja, ik, ik heb het eigenlijk al heel mijn leven gedaan. Ik moet wel zeggen, voor, bijvoorbeeld vroeger toen had ik uh uh, op school studeerde, dan systematiseerde ik ook mijn leerstof en ook de manier om dingen te onthouden heb ik altijd heel erg gesystematiseerd gesyste gesyste dus, dat heeft er ja, een aard, een bepaald aard is ook een, een behoefte om uh, van de chaos een beetje uh, ja, de, de, de, misschien uh, het ervaren van een chaos rond mij, een gebrek aan een duidelijke structuur in mijn leven. Ja, ik denk dat het taal wel zal liggen, ik heb dat nooit zo erg doorgrond. Ik weet alleen dat ik ook altijd heel erg geïnteresseerd ben geweest in nummers, het feit dat nummers bestaan, het gebruik van nummers en wat ze betekenen in de verschillende culturen. Uh, ik heb ook veel boeken over nummers en uh, over Kabbalah en over de Kabbalah met de Tarot tezamen. En dus eigenlijk, um, hoe meer dat je nummers, in nummers geïnteresseerd bent, hoe meer dat je ook ontdekt dat heel veel denkers van alle tijden zich zeer veel met nummers hebben bezighouden. Wat is het uh, systeem nou van jouw boek Paradogma? Hoeveel hoofdstukken heeft het, Of hoeveel bladzijden en uh, welke betekenis uh, heeft dat? Hoe heb je het uh, boek gesystematiseerd? Laten we het uh, oh ja. zo simpel uh. stellen. Ja, ik heb, uh, ten eerste wilde ik er een proloog in hebben, uh, en een situering. Allee, ik moet niet wel zeggen, ik, uh, ik zat met een aantal elementen die ik in wilde verwerken. En er bleek dus, ik ben dus eerst met de situering begonnen. Dus eigenlijk de situering van het boek, uh, waar, dat ik het eigenlijk, waar, dat, waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan. En dan uh, bleek die situering zo uit te vallen. ...dat er um, eigenlijk alles wat ik wilde zeggen stond daar daarin vermeld in die situering. Um, ik heb dan de proloog erbij geschreven om een soort van... Ali, ...dat is eigenlijk ook een deel van een voordracht die ik in de tijd bij Maltror gehouden heb... Um, Eigenlijk ook een situering van de situering zelf, zie je. Dus eigenlijk de situering van mezelf, waarom dat ik eigenlijk op zo, zulke situering aansla, uh, aan, uh, naartoe ging. Want daarom heb ik ook die proloog nul genoemd. Een nul, punt, allez, dus nul ge, cijfer nul ervoor gezet, de situering is één. Daar begint eigenlijk het boek. Um, dan heb ik een tweede, voorbeelden. En daar is dus, dat zal ik eens even zeggen, dat is dus een heel groot systeem dat daarin zit. En het derde kleinere is de conclusies. Dat is eigenlijk, um, dat is een heel, ja, moet ik zeggen, een heel kleine opzomming. Dus nul conclusies, één situering, twee voorbeelden en derde conclusies. Um, Wat betekent dat dat je eigenlijk een driedeling aanhoudt? Of een vierdeling? Ja, dus uh, dat ik het alle twee in één heb. Uh, ja, dat is goed gezien. Plus, dat is dus niks aan mezelf. Zie, dat heb ik dus eigenlijk ergens anders. Dus dat is eigenlijk al een opsomming die bestaat. alleen dat is eigenlijk een heel logische opsomming. Alhoewel, je kunt er dus andere hebben, je kunt ook nog andere dingen ertussen hebben. Maar dit, dat vond ik eigenlijk wel een goede indeling die voor mij um, opging, omdat het... Ik, ik hou ook wel van zo die verdelingen, um, omdat die mij beperken. Want ik denk dat dat wel een van de, vrouw, van de elementen is van het vrouwen zijn, dat ze zich in een soort chaos blijven rondploeten en die systematisering die is wel eigen aan de mannelijke geest aan het mannelijke. Het is misschien erom ook dat ik daar zo'n behoefte aan heb, om, uh, omdat ik anders mijn creativiteit te veel uitduint naar alle kanten. In, uh, op, op deze pagina zien ja. we nu opeens uh, ja. vijf voorbeelden, hè? waarom vijf? Ja, de dat is dus een, dus een, een cijfer waar ik al heel lang mee werk. Ik ben trouwens op de 5 december geboren, wat ik toch ook wel belangrijk vind. En 5 um, is onder andere ook het nummer van Plato, ik weet niet of je dat weet, pentagram. Dat is dus eigenlijk ook een, het, dat werd door de platonisten gebruikt als een soort um, geneeskundig element, de 5. Um, dat is ook het vijfde element, de kosmische stof, hetgeen wat ons verbindt, het um, zelfregulerende en zo. De vijfde kracht? De vijfde kracht, ja. Um, is mijn, in mijn installatie die nu in het MUCA te zien is, is ook de vijfde kracht. De vijfde kracht, ja, dat is dus inderdaad van Aristoteles, kent je waarschijnlijk ook wel zeker de vijfde kracht. Die noemt dat de kosmologie, uh, die noemt dat de, dus de kosmische stof, he. Een soort zwarte oers, alleen een, een stof die, in al, die alles doordringt. Um, in ieder geval, dat zijn dus vijf op opzommingen van vijf. En daar, dat, ja, dat is dus die voorbeelden. Die zijn dus uh, de voorbeelden zijn opgedeeld vijf keer in vijf verschillende uh, elementen. Uh, We hebben dat een bepaalde evolutie ziet, Als je wilt, kan ik je wel eens voorlezen. Dus en elk van die voorbeelden, dus die, die ik zelf zelfs zal opnoemen, zijn dus elke keer een tekst of een gedicht of een er aan gerelateerde bedenking, of klein essay. Is een dus, klein overzicht van jouw systeem. Ja, een overzicht van mijn systemen eigenlijk. Eigenlijk voorbeelden, want ik heb er nog. Want ik had eigenlijk een overzicht willen geven, maar ik, ik, had teveel, ik heb te veel informatie. Maar ik ben trouwens al een tweede boek bezig. Om, uh, ik heb er niet alles in gekregen wat ik er wilde inkrijgen, wilde in Toch niet, binnen met dit systeem. Anders was het weer gaan vlotten, zie je? Dus je kan wel een uitgangspunt hebben, bijvoorbeeld van al mijn systemen zet ik in dat boek, maar er, na een tijd dwingt een bepaalde structuur zich op en dan moet je toch weer elimineren om tot een overzichtelijk resultaat te komen. Dus uh, ik zal dan die voorbeelden eens voorlezen. Dus het, de eerste van de vijf is dus 1. Het vervloekte deel, 2. Bloedarmoedige cinema, 3. Buitenkansen in menselijk vastgoed, 4. Een kwestie van weinig belang en 5. Zwaar symbolisme. En moet ik ze nu allemaal voorlezen? Of nou... Je, mm, zijn er wel veel? Zijn? Ja, het is, uh, is vrij veel. veel ja. Ja, ik denk dat je er niet zoveel aan hebt, ook niet als ik dat allemaal ga voorlezen. Mm -hmm. um, ja, dat zijn dus eigenlijk allemaal termen of um, titels die ik in de loop van de jaren verzameld heb als titels voor boeken van mij. Maar die er waarschijnlijk... Misschien komen die er nog wel, maar die heb ik nu wel al gebruikt om deze kleine opsommingen... Om deze, dit klein boek eigenlijk mee aan te vangen, want uiteindelijk is het wel zo dat ik, wer ik werk, ik, bijvoorbeeld, ik heb dat nu eigenlijk heel, eigenlijk het, het boek is tamelijk beknopt ja. en nu ga ik eigenlijk bepaalde elementen van dat boek verder beginnen, uit te diepen. Dus het is niet zo dat ik elke keer over iets nieuws begin, maar um, ik begin er elke keer op een andere manier over. Als ik het goed begrijp, dan zet je als het ware de systematiseringsdriften die uh, je kan nalezen in de wetenschappelijke boeken om in, uh, in zeg maar toch, vrij emotionele of uh, kunstzinnige concepten. Of uh, gebruik je ze alleen maar? Of, ik heb het idee dat je ze echt omzet. Ja, ik zet ze dus inderdaad. Ik, geef het, ik blaas er terug een nieuw leven in. Alleen ik blaas er leven in en ik gebruik ze op een... Ja, op een manier uh, dat ze terug eigenlijk met het leven te maken krijgen. Het is uh, een, een proces dat ik omkeer. Terug omkeer. Want ik heb nu terug een... Um Alleen twee weken geleden per ongeluk bij mijn vri goede vriend Luc Steels, de hoofd van het laboratorium van artificiële intelligentie in Brussel, waar ik lang gewerkt heb in de, de tachtiger jaren, um, uh, ben ik een boek gaan bestuderen op een zondagmiddag, en dat deed de architectuur van de gedragingen. En dat is dan voor artificial life te creëren, wat dan nogal in de mode is voor het moment, maar uh, um, de termen die daarin gebruikt worden... Die vind ik heel uh, bruikbaar. Alleen die gebruik ik eigenlijk als een soort van uh, losweking van mijn eigen gedachten. Want uh, ik vind, door die, eigenlijk die woorden en die termen uh, te ontdoen van hun omgeving, en van die te gebruiken in een omgeving waar ze normaal absoluut niet op hun plaats zijn, uh, ja, dat heb ik er juist al gezegd, je dus betekenissen die uh, heel vrij zijn. En die uh, absoluut niet dogmatisch zijn. Die absoluut niet uh, tijds- of plaatsgebonden zijn. Die absoluut niet geconditioneerd zijn. En eigenlijk is dat wat mij eigenlijk wel het ergste interesseert in alles. Dat is dus een systeem zoeken naar vrijheid. Het vrijheid creëren uh, binnen al de regels die nodig zijn om toch in een maatschappij te overleven. Want het is, het is dus nodig. En ja, de regels en de wetten zijn nodig. Maar uh, je kunt die ook op een zeer creatieve manier gebruiken om, um, allee, ik denk dat dat trouwens iets echt Belg, typisch belgisch is ook om witten en zo heel creatief te gebruiken. Ik weet niet of je dat weet, ja dat is typisch, ja dat is maar een... Dus uh, een ze moment. niet, uh, uh, zeg maar, links laten liggen maar ze, ze wel degelijk gebruiken? Ja, ze gebruiken en ze toepassen in, um, ja, ze op een creatieve manier met uh, zeer persoonlijk aanvinden. Ja. Dus niet uh, de wet uh, verscheuren, maar. Uh, Ermee leven. Ermee leven en eigenlijk overleven. Niet platwalsen, maar het op zo'n manier gebruiken dat ze eigenlijk het doel heiligt. Dat ze niet waar het, waar het niet voor bedoeld is. Allee, dat is eigenlijk een, een doel creëert waar het niet voor bedoeld is. Is het nou ook zo dat je de beweging andersom ook wil maken. Dat je de gevoelens en gedragingen en ervaringen ook wilt categoriseren. Ja, ja, daar ben ik trouwens mee bezig, hé, met die vrouw boven. Ja, ja, maar dat doe ik hier ook als klein kind. Deed ik dat al. Ook met, mensen, met de mensen rond mij en zo. Dus uh, ja, ik denk. Uh, het is niet alleen maar zo dat je de wetenschap. Uh, uh, als het ware een lichaam wil geven, maar ook. Dat eigenlijk andersom nee, want, ook. Uh, nee, want het is dus wel zo. Ik heb mij wel ja, ik heb mij wel altijd in die dingen geïnteresseerd. Het is eigenlijk de weerschappers die naar mij is gekomen, die heeft gevraagd, die mijn dingen zagen. En die zei, maar jij bent eigenlijk met dezelfde dingen bezig als wij. Dus, en dat eigenlijk zo het contact ontstaan is, zie je. En en dan wil je aan de dag, en dan wil Ik Ik de de Ik Ik nou, dan hebben we het doet. Nou, dan hebben we het doet. We de einde van het maatregelen. En dan hebben we het. Nou, dan hebben we het doet. Nou, dan hebben we we we dan En de kool Adamaraba, dat is niet, dat is niet, dat is niet, dat We bladeren nu in een ander boek wat nog niet is gepubliceerd, de Agenda. Dan heb je een maanden aan gewerkt. Ja. ja, het is dus zo, dat is een heel speciaal Agenda. Um, dat is eigenlijk een levende structuur, een levensgeworden levens structuur. Het is dus zo dat ik um, de laatste 15, 20 jaar heel veel geschreven heb. Alleen eigenlijk meer aforismen geschreven heb, bepaalde uitkomsten die zich ineens opdrongen en die ik dan opschreef. Dus uitkomsten in woorden, zal ik maar zeggen. En uh, ik heb die dingen altijd bewaard. Ik heb er ook altijd uh, de, de dag bij geschreven. De dag van het jaar. En dus ook um, het jaar. En ik zat eigenlijk, uh, ja, ik, ik, ik liep tegen de veertig. En uh, dan begint men een, een bepaald soort van overzicht op zijn, uh, begin, men, men krijgt een... Uh, de drang om een overzicht te creëren. Ook weer te systematiseren. Systematiseren, ja. Dat mm. dat dan eigenlijk wel een, dan nog eens er ook bij komt, dat het een eigenschap is van een bepaalde een bepaalde stadium in het leven van een mens. En um, uh, ik heb, ik had er al heel lang zin in om die dingen te, op een, een structuur ervoor te, te, te, te vinden. Ik, ik vond die, die structuur dus niet. En uh, dan een um, um, drietal jaar geleden uh, Um, heb ik Spleen um, de Splende Paris van Baudelaire gelezen en dat is heel eigenaardig, want jij zal waarschijnlijk dat, dat de overeenkomst niet zien tussen Splende Paris en uh, van Baudelaire en dit boek, maar dat heeft mij op het idee gebracht van ik ga een, een, een, dus een bestaande agenda nemen en daar gewoon die bedenkingen sec zitten zonder eigenlijk de structuur van een roman of van een leesbaar iets eraan te geven enkel een agenda, dus zoals je ziet een tamelijk grote agenda, een, agenda die ik altijd, een soort agenda die ik altijd gekend heb, ook van mijn grootmoeder, waar zij dus hun um, orders inschreef, dus een orderboek eigenlijk. En um, ik heb daar dus uh, mijn bedenkingen ingeschreven per dag van het jaar, maar wel dus elke keer wel met het jaartal. Ik ben dan tot de ontdekking gekomen dat bepaalde problemen, levensproblemen of, laten we zeggen, bedenkingen, Heel seizoengebonden gebonden zijn. En dat er, ik, ik kon eigenlijk dan soms eigenlijk echt een bepaald soort evolutie vinden in mijn opinie over bepaalde dingen. Alleen ja, het is een enorm uh, ja, ontluisterend boek voor mij geworden. Allee, on, ontluisterend niet. Gewoon. Uh, ik ik uh, ontblotend boek. Het heeft ook een repertorium. Het heeft een repertorium. Ja, het heeft een repertorium van A tot, tot Z en daar heb ik dus al uh, de boeken ingeschreven die ik uh, gekocht heb. Um, alleen dus zover ik kon achterhalen, dus ook in het, met het jaartal erbij. Ook om eigenlijk te kunnen refereren naar boeken of om te kunnen zien van wanneer heb ik dat boek gekocht, wanneer heb ik dat gelezen en wanneer heb ik dat gedacht. Eigenlijk ja, en... om een soort te kunnen, ook iets kunnen na te kijken of dat ik misschien de dingen had gedacht voordat ik het boek had gelezen, of erna. Nou. Maar lees eens wat voor, een letter, neem eens een letter, een willekeurig... Uh, de F, dat zijn er maar drie, hè. Mm -hmm. uh, in 79 heb ik het boek gekocht van Borodig, Filonenko Borodig, Theory of Elasticity. In 88 heb ik een boek gekocht van Freud, Studies on Hysteria. En in 89 van Erich Fromm, La Passion de Détruire. En dan hier de E, in uh, 81 van Willem Elschot Het Been. Dat zijn eigenlijk boeken die ik dan gelezen heb, hè? want ja, je kunt ook boeken kopen en ze dan niet lezen. En um, dan een boek in 83 van Eisen Eisenstein, montage. Um, in 86 van Erin Wright, DJ, The Oxford Book of, of Death. En um, in 88 van Lotte Eisner, L'écran, démoniaque. Hm. En uh, hiervoor stond nog een andere afdeling, zag ik, hè? Ja. Er staat, uh, Hier heb staan ik, de maanden uh, van het jaar. Er staan de maanden van het jaar. En daar heb ik eigenlijk... Uh, ja. Om, het is zo, hè, dat ik dat boek, dit, dit hele boek, gebruik, wil ik dus eigenlijk ook gebruiken voor als ik andere boeken schrijf. Omdat ik soms uh, wil ja, tussen bepaalde... Als ik dan eens een verhaal schrijf en ik wil er een uh, bedenking bij zetten en ik uh, wil weten wat ik er in een bepaald jaar over gedacht heb, dan kan ik dat nu nakijken door bijvoorbeeld, hier heb ik dan geschreven, in, in de 2e januari heb ik eens gedacht over onmacht tot actie en over mysterie. En bijvoorbeeld de 19e januari heb ik uh, een bedenking gemaakt, menselijk contact en ook iets over de tijd. En dan uh, bijvoorbeeld de 25 april. Ik heb er één over inhoud um, opgeschreven, één over vorm en een andere ook over inhoud. Dus twee keer op dezelfde dag met misschien tien jaar verschil over inhoud. Wat dus eigenlijk wel dikwijls voorkomt. In bepaalde maanden bijvoorbeeld komt er veel eenzaamheid, dingen over eenzaamheid. Of uh, wat, wat ergens normaal is, hè, maar waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Want je denkt altijd dat de dingen zo eenmalig zijn en... Uh, ja Het unieke moment en los van de rest. Alleen dat denk je toch soms, he, vooral in creatieve dingen. Maar dat die toch ook, uh, vooral in creatieve dingen, dus dat die dus eigenlijk heel erg uh, omgevingsgebonden zijn. En van het moment dat je dat natuurlijk weet, kun je met die dingen spelen en ze overstijgen. <coughs> wat dan voor mij wel belangrijk was. Ja, we bladeren even in het uh, boek. Ja. En uh, je hebt het geschreven in blokletters, he? heel mooi uh, ja. te lezen. Ja. Waarvoor is dat? Ah, ja, ik ben in een tijd begonnen met uh, in blokletters te schrijven, omdat ik zo'n grote hekel had aan al die uh, calligrafische ontledingen van de mensen hun karakter. Omdat ik eigenlijk vond dat dat niet klopte, want uh, per school, uh, die ik, uh, waarvan ik mensen kende, die hadden een, allemaal hetzelfde soort geschrift. Dus hoe kun je nu een psychologisch portret maken van iemand die um, zo bepaald is, like, bijvoorbeeld alle Amerikanen schrijven bijna hetzelfde, ik ga toch niet zeggen dat alle, alle Amerikanen dezelfde psychologische trekken vertonen. Dus ik vond dat eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een weerzin om mij te laten catalogeren op, um, ja, op basis van zo'n willekeurige en, uh, en eigenlijk, misschien niet willekeurige, maar toch factoren waar je zelf niet voor gekozen hebt. Zoals een school, daar zoeken je ouders voor. Zie je? Het is heel uh, netjes gedaan, hè? Je hebt er vast heel lang aan gewerkt. Ja, ik heb er zeker... Uh, ik heb er... Uh, alles bij een, een half jaar heeft het geduurd, want ik moet wel zeggen dat je daar, veel kunt je, veel, veel, veel kun je zo niet opschrijven op een dag. Dat steekt dus echt, ja dat steekt niet tegen, maar gewoon, je hand geraakt er enorm vermoeid van. Dus een half jaar heeft het geduurd eerder dat afwijs. Ook natuurlijk het opzoeken ook van die dingen. En dus uh, al die tonnen papieren en uh, jo, allez, je, je ziet wel dat ik er hier, uh, dat ik goed voorzien ben. <laughs> dus uh, nee, dat heeft mij veel werk gekost. Ja. Zullen we een willekeurige nemen? Of? Ja, ik wil hier, 2 mei. 2 mei 1984. Wanneer de lucht bijna geheel bedekt is met wolken, roerloze wolken, en het wit schittert voor en achter mijn ogen, doe ik het liefst de gordijnen dicht en voel ik, als een schoolkind, de eentonigheid van het leven, van het leven in een zijwaartse baan op, op vier uur afstevenen. De zinloosheid van al het geruis, het over- en gerij, gestap, bekommert me mateloos en behoort tot een andere wereld. Nu maak ik het liefst afspraken om ze daarna te kunnen afzeggen, wat me in een opwelling van razernij een ziekelijk gevoel van macht geeft. Als een drinkeling roep ik regelmaat alsjeblieft, geef me regelmaat en laat me niet aan mezelf over. Hmm. Maar ja, er staan ook andere soort dingen tussen ze. Het is meer... Uh... Hier, uh, 22 mei, in 82... Er is een dringende noodzaak aan negatieve impulsen, subversiviteit, vulgair, zenuwen, de hersenen, weet je. En dan nog in 82, ja dat zal ik waarschijnlijk dezelfde dag gedacht hebben, maar ergens heb op een ander papiertje geschreven. Wat vervelend dat het verstand de gedachten niet in bedwang kan houden. En dan in 1990 heb ik geschreven, soms is het alsof ik oplos, alsof de betekenissen langzaam verwijden, tot er niets meer is. Drijfveren en redenen worden onbestaande. De zin om te handelen verandert zich in een huilerig gevoel, alsof een slamerend verdriet verdrongen moet worden. Waar moet ik naartoe met dat wat mij omringt, met dat trage gezoem van samengekookte actie in alle richtingen denkbaar? In het uh, een boek staan ook uh, citaten van anderen, trouwens, ja. zeg ik, hè? is dat achterin of uh, willekeurig? Dat is eigenlijk heel willekeurig, nee nee dat is niet achterin, er staat eigenlijk elke keer op het eind van uh, de maand staat er een recapitulatie, herhaling. En um, zoveel er plaats was heb ik er dingen ingeschreven dus bijvoorbeeld, ik zal eens de recapit recapitulatie van oktober schrijven, uh, zeggen, dat is uh, ten eerste dat stinkt naar vrede en dat heeft Graaf Danuncio in 1915 gezegd en zeker in een persoon waarvan ik niet weet dat hij het gezegd heeft de dogmatische gelooft lichtvaardig en de sceptische verwerpt lichtvaardig en dan van tv heb ik iets opgevangen a sense of humor saved many lives en dan ergens een citaat waar ik niet meer van weet waar, waar dat komt is een dwaas weet niet eens wat een lafaard is en uh, dan nog iets waar ik niet van weet van waar de bron van komt dat is gruwel en morele terreur zouden uw vrienden moeten zijn anders zijn ze uw vijanden en erg te vrezen en dan nog een ander hoog de harten hoog laait het vuur dat de vijanden zelf van brandstof voorzagen dat zelfs kan in dat isoleren Sie werden die Einzigartigkeit Ihres Daseins und Ihrer Überzeugungen eintauschen gegen die wahren und von Kaufleuten, Polizisten und anderen Vertretern der modernen Zivilisation. Sie werden die Einzigartigkeit Ihres Daseins und Ihrer Überzeugungen eintauschen, eintauschen gegen die wahren und, und Wertvorstellungen von den Kaufleuten, und Polizisten und anderen Vertretern Vertreter der modernen Zivilisation. Was sich möglicherweise nicht ändern wird, das ist das, worin Sie jetzt schon keine Ausnahme bilden. Das quälende Missverhältnis zwischen dem, was sie sein müssen und dem, was sie vielleicht sein möchten. Als Männer und als Frauen, sowohl für sich selbst als auch für andere hier hier hier hier hier hier dan lees bij C, ik stel industriële typen vast en onderzoek hun werking. En dan zeg je ja. dat de man zeg maar, staat voor het principe ja. en de vrouw voor de wetenschap. Ja. Dat is uh, verrassend, vooral dat laatste, dat ja. de vrouw de wetenschap uh, belichaamt. Nee, nee uh, ik denk dat het uh, normaal is eigenlijk. Dat, uh, het is zo dat de vrouw uh, heel veel weet van zichzelf. En um, dat zij dus heel veel weet zonder het aangeleerd moet worden. Uh, dat eigenlijk ook, een, um, ook haar uh, connectie met de aarde is. Uh, dus um, het verstaan en het weten van dingen eigenlijk van binnenuit. En um, ja, eigenlijk heel veel heb ik er niet over te zeggen, alleen dat het dat het, uh, ja misschien dat jij natuurlijk het woord wetenschap ziet als iets, als, het, als de wetenschap op zich, maar... Uh, als de academie, het bedrijf. Academische, maar ik, wat, wat ik onder wetenschap, uh, is eigenlijk, is niet bepaald wijsheid, maar wel, uh, ja, wetenschap. Dus het weten van de dingen en het tamelijk uh, materiële eigenlijk. Wetenschap als iets tamelijk materieels, niet zozeer als iets abstracts. Nu ligt het niet zo voor de hand dat je als kunstenaar zeg maar, uh, dat uh, zomaar uh, op papier uh, zet. Kost het je nou moeite om uh, te gaan zitten en uh, het allemaal op te schrijven? Nee, dat kost mij absoluut geen moeite, want het komt vanzelf. Allee, dat zijn bepaalde dingen die zich op uh, bepaalde momenten zich, zich opdringen aan mij en uh, die mij uh, gewoon Beroeren. En het is zo dat ik al het... Uh, en, dat de dingen die je leest, dat die eigenlijk al het resultaat zijn van soms een jaar. Dat ik rond één uh, probleem of rond één serie problemen um, werk. Alleen dat is niet werk, denk. En dan in, uh, tot een bepaald op de, um, door omstandigheden tot een oplossing wordt gedwongen. Alleen ik wil maar zeggen dat ik dan bijvoorbeeld... Uh, de mogelijkheid krijgen om een tentoonstelling te maken of een installatie. En dan gebruik ik eigenlijk uh, het materiaal dat mij op dat moment interesseert om tot een oplossing te komen. Maar die teksten zijn voor mij, nee, dat is absoluut geen probleem. Ik heb uh, ook nooit eigenlijk een echt onderscheid gemaakt tussen tekenen en schrijven. Allee, dat vroeger bij de Egyptenaren was dat ook uh, enorm. En ja, ik... Uh, ik heb daar eigenlijk, nee, ik, ik zie eigenlijk absoluut geen, uh, geen onderscheid tussen tekenen en, sch en schrijven. alleen voor mij persoonlijk, het zijn wel twee uh, aparte disciplines, want als ik veel teken, dan schrijf ik niet en als ik veel schrijf, teken ik niet. Um, dat was ook uh, seizoensgebonden voor je, hè? Ja, dat vroeger was dat seizoensgebonden, omdat ik een heel groot atelier had waar ik, uh, um, waar ik heel moeilijk kon verwarmen en dat ik dan in de winter schreef en in de zomer uh, meer een, een grote werken en zo, maar ik moet je wel zeggen dat, dat hetgeen wat ik nu doe, op dit moment dat dat in, in enorm in elkaar overloopt, ik heb nu twee ateliers die met elkaar verbonden zijn, beneden schrijf ik en boven teken ik en uh, het is waarschijnlijk daarom dat ik nu de laatste, laatste, laatste maanden eigenlijk echt werken aan het maken ben over boeken omdat, die, omdat ik eigenlijk zo vlak boven die boeken zit nu in mijn tekeningen. Echt heel, heel, heel, heel concreet. En uh, ja, ik weet niet hoe dat evolueert. Maar die, deze toestand is dus tamelijk nieuw voor mij. Dat ik dus die, die, die dingen allemaal te samen kan doen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook wel de voordelen van mijn tekst van mijn tekst ga we gaan komen, ook dat, het, dat ik het meer als een echt een apart iets, um, want ik zeg dan wel, voor mij heeft het geen onderscheid, maar je moet het dan ook nog zien, de manier waarop ze naar buiten komt, zie je, uh, omdat uh, mijn uh, plastisch werk, het is niet, ook cryptisch is, alles is heel cryptisch, en uh, ik heb echt een behoefte om, om, soepeler, om een soepeler, een soepeler wereld, wereld te creëren, maar ik weet niet of dat ik erin slaag. Ik probeer. En ik, ik, ja, ik ben nu gewoon bezig met die, uh, die teksten. Uh, ja, en, en die tekeningen. En, en dus mijn paal ook op een meer het soepele en... Uh, zonder de systematiek te verliezen? Zonder de, ja, dat is, dat is uh, moeilijk, denk ik. <laughs> nee, nee, de systematiek zal ik niet verliezen. Maar uh, ja, trouwens, er zit systematiek in alles. Alleen is die meer verborgen, normaal gesproken. Uh, dat de, de meeste mensen zich zouden beetge, beetgevoeld worden als ze de systematiek in de meeste dingen die hen omringen zouden uh, kennen en weten. Want uh, het is dus alomtegenwoordig. tegenwoordig. Dus, um, het is onbewust... Die is onbewust, die werkt op het onbewuste, maar die is er wel heel degelijk bewust ingebracht. Want er worden mensen voor opgeleid, constant, om die systematiek en die structuren overal in te steken, om uh, die openingen naar andere mensen hun interessewerelden te maken, al is het om domme dingen te kopen. Uh, ja, dat dus je bedoelt reclame? Ja, onder andere reclame, ook nieuwsverwerving, uh, ideologieën, uh, al wat omringt, de kranten, de tv... De manier waarop straten gemaakt worden, de manier waarop huizen ingericht worden tegenwoordig, wat, wat ons allemaal niet opgedrongen wordt, de kleuren, mode. Alhoewel natuurlijk het een ook van het ander komt, uh, dat dus de structuren zijn ook nodig om het leven uh, draagbaar te maken denk ik, voor ons als uh, logisch denkende mens. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om bijvoorbeeld uh, in een wereld te leven van zoveel voorwerpen bijvoorbeeld zonder een prijs op te kunnen plakken. Dat is ook een systeem, een systematisering van, uh, van, van dingen rondom ons. Dus ik denk als je nu echt in een land woont waar je, waar je nie, van niets de prijs weet, ja dat is iets raar, daar heb je geen vat op. Het is ook een kwestie van controle krijgen. Nee. Hallo, hallo, hallo. Wat hadden we over? Wat hadden we over? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik John, see that? Uh-huh, never touch me. Oh, you you're hurt. You're hurt. You're hurt. You're hurt. You're